7 uur. Dit is Radio 1. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1 journaal een onrustig weekend in Bosnië. Zijn de grote demonstraties voorboden van een omslag? En uw telefoon kan de televisie storen. 4G zorgt namelijk voor problemen. Daar hoort u nu ook over in het NOS journaal van Jan van der Putten.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 Het 4G-netwerk uh, zijn frequenties die door de lucht zweven. En doordat je dan uh, straling hebt, dat straalt dan in op een uh, slecht afgeschermde coax-kabel. Kabelbedrijven adviseren daarom klanten om duurdere, betere geïsoleerde kabels te gebruiken. En omdat het 4G-netwerk steeds verder wordt uitgerold, is de verwachting dat meer televisiekijkers er last van krijgen.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 Dat de partijen ondanks het diepe wantrouwen nu toch weer verder praten... leidt bij diplomaten tot voorzichtig optimisme. Over de agenda zijn de partijen het nog niet eens... zegt de Syrische Nederlander Abir Miro... die minister is in de Syrische Nationale Raad. De oppositie die wil als eerste punt de transitieregering... dat de volle macht zal krijgen volgens Genève 1... waardoor Assad eigenlijk uit het toneel verdwijnt. Maar het regime die wil natuurlijk tijd winnen en die wil het punt van bestrijden van terrorisme... eigenlijk als eerste punt bespreken. Er dreigt een verkeerschaos in en rond Parijs. Boze taxichauffeurs hebben een langzame actie aangekondigd. Vanaf 8 uur rijden ze stapvoets... van vliegveld Charles de Gaulle naar het centrum. Ze protesteren daarmee tegen de concurrentie... van particuliere taxibedrijven. Van de rechter mogen die ook klanten op straat oppikken. De actievoerders in Parijs zijn bang... dat ze daardoor te veel omzet gaan mislopen.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 Pieter van Vollenhoven is met zijn auto in botsing gekomen met een hert. Dat gebeurde bij Nieuw-Milligen op de Veluwe. Van Vollenhoven zat niet zelf achter het stuur, schrijft hij op Twitter. En hij zegt ook dat de auto zwaar beschadigd is. Of prinses Margriet ook in de auto zat, is niet duidelijk. Irene Wust is in Sochi omhelst door president Poetin. Die kwam gisteravond langs in het Holland House... om de Olympisch kampioenen te feliciteren. Hij gaf er een hand en een knuffel. Dat was een bliksembezoek. Na tien minuten stapte Poetin weer in zijn limousine. En kort daarvoor zei die nog kort iets... in de microfoon van RTL Boulevard. Fantastisch. Heel goed. Goede mensen en goede resultaten. Hij was onder de indruk van het Holland House... en hij sprak van goede mensen en goede resultaten. Volgens de Russische media was het bezoek van Poetin een bedankje... voor de zware Nederlandse delegatie in Sochi... met onder andere de koning, de koningin en premier Rutte. En het weer nog vandaag grijs. Eerst vooral in het Zuidoosten en Westen wat regen, later overal. Er is ook nog wat zon en het wordt 6 tot 8 graden. Morgen eerst wat opklaringen, later bevolkt en regen... en ook dan een graad of 7. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, John Hoka. Het is een normaal begin van de maandagochtendspits. Totaal 36 kilometer, twee opvallende files door ongelukken. Zo staat er op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen Weert en Mahese 3 kilometer. En op de A6 richting Muiden staat 4 kilometer bij Almere Buiten-Oost. De q is nog lang niet voorbij. Iedere dag komen er nog nieuwe gevallen. Hoort u zo meer over. Niet zo slim...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 En 4G lijkt de boosdoener. Het LOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. We gaan eerst naar Bosnië. Want corruptie, verspilling en wanbeleid. Bosniërs zijn het zo langzamerhand zat. Ze gaan dagelijks de straat op... om hun woede over het bestuur van het land te uiten. Vrijdag leidden de demonstraties tot grootschalige rellen. En sindsdien staat het land onder hoogspanning. Onze correspondent Joost van Egmond was in de hoofdstad Sarajevo. Ook op zondag wordt er hard gewerkt om het gemeentehuis van Sarajevo weer een beetje op orde te krijgen. Want het is één grote bende. De begaande grond is vrijwel volledig uitgebrand. Autovrakken, meubilair, computers, het ligt allemaal op straat. De ramen zijn eruit, de deuren. Het is echt een ravage. <truimertijd> Dergelijk geweld bleef in het weekend achterwege. Maar de maakt spanning in de stad er niet minder om. Groepjes demonstranten lopen overal rond, komen nu eens bij elkaar om te proberen de arrestanten van de rellen vrij te krijgen. Politietsaari, zwak en aantrekkend, dat Wij willen dat er afgetreden wordt, zegt een man op een groot bord. Korup pirano toetsple, korup pirano to politia. Columpira Politicari. Zijn boodschap is heel simpel: hij is alles zat. Al sinds het einde van de oorlog, de afgelopen 20 jaar, wordt hij hier alleen maar gestolen en gelogen door de hele politieke klasse. Daarna het mensen het dat zie ik zeg een jonge vrouw, ik sta hier voor mijn kind. Mijn eigen leven, dat geloof ik allemaal wel. Dat is al de afgelopen 20 jaar behoorlijk naar de vernieling geholpen door dit systeem. We ook een matpositie. Daar staan, neem Maar wat ik wil, is een uitweg uit deze mat positie, uit deze politici die elkaar de bal toeschuiven. Ik word er gek van. Het is een totale schaakmatpositie. En daar moeten we uitzien te komen. Wie mag het van je niet in Al dat geld dat er in Bosnië is gepompt de afgelopen 20 jaar, door de internationale gemeenschap, door jullie in het Westen. Dat is allemaal vergooid. Kijk nou, je bent hier in Sarajevo, de hoofdstad van een land. En moet je zien wat er allemaal niet in orde is. Er klopt hier helemaal niets. En dat komt allemaal door politici die het in hun zak hebben gestoken. Alle bezoeken aan de politie, en aan de aanklager van vandaag hebben er toch enig effect gehad. Een van de 37 mensen die vast zat op verdenking van terrorisme na alle rellen, die is nu vrijgelaten. Midden op straat doet hij zijn verhaal onder luid geroep van omstanders. Wij gaan door en er zal vast ook nog wel wat geweld komen. Ik ben er niet voor, maar er moet nu echt iets veranderen. Joost van Egmond vanuit Sarajevo, de bo hoofdstad van Bosnië. We spreken na acht uur met hem over wat nu al de Bosnische lente wordt genoemd. Negen minuten over zeven onderzoek. Daar gaat het vandaag om bij Mino Remmers. Want de Q-koorts, hoeveel kunnen we daar nog over leren, Mino? Ja, het uh, blijft een hele mysterieuze ziekte. Dat uh, het zeggen wel meer mensen, ook onder andere in het ziekenhuis in Den Bosch... waar ze een aparte Q-koortspolie hebben. Um, nog steeds uh, blijkt dat de een heel erg ziek is sinds 2008... en de ander... Ja, er is niets aan de hand, terwijl die wel besmet is. Hoe dat nou precies kan? Nou, langzaam wordt er steeds meer duidelijk. Maar die q koorts die begon dus al in 2008. We zitten deze ochtend bij Peter van Sandbeek. Hij had een parketzaak in Schaijk vlakbij herpen. Eigen zaak heeft hij op moeten geven. Uh, en tot op de dag van vandaag bent u ziek. En als ik u dan zo zie, dan denk ik... nou, er zit toch een gezonde meneer naast me. Ik ja. zie er niks aan. Ja, schijn kan bedriegen dus, dat is duidelijk. Ja. Want wat voelt u? Nou, je kan het het beste vergelijken met iemand die uh, net gefinis is bij de Vierdaagse. Uh, dus die, die met pijn en moeite over de finis is gekomen, zo begint mijn morgen. Ja. Dus altijd beurzen, voeten, pijn, uh, onderkant voeten, net over een steentje loop. Uh, de scheenbenen gaan uh, meer pijn doen, de, tot een stekende pijn van, uh, ja, of er glas in zit. En uh, daar kom ik niet vanaf. Al, uh, ja. Ja, en dat duurt uh, dag en nacht. En als u iets te veel doet, dan, dan neemt dat ook toe? Dan uh, ja, is het beste te verwoorden van... die steentjes wordt dan langzaam glas in mijn voeten... en in mijn schenen en knieën. Ja. En uh, ja, als ik dat te veel gedaan heb... dan uh, duurt dat drie, vier dagen voordat ik... Dan moet ik echt rusten. Ja. Voordat het weer een beetje op het oude niveau is. Het gaat nooit helemaal weg. Nee. Al, al zes jaar niet. Nee. En, nou, het is eigenlijk... want Mirie van Sandbeek, die hier tegenover u zit... U hebt, ja, je ziet dat aan de zijlijn, je, je ziet dat uh, gebeuren... en dan komt er een hele... Ja, jullie zijn in allerlei ziekenhuizen geweest, geloof ik. Ja, we zijn overal geweest. In, uh, Nijmegen, Amsterdam, uh, Dekswald, uh, Arnhem. En zoeken, en Mazouke. En mazoeken, ja, inderdaad, ja. Ja, en u zit daar dan een beetje hulpeloos bij, want uw man is doodziek. U kunt niks doen. Ik kan niks doen, alleen maar luisteren. Meer kunnen we niet doen. Het trekt ook wel een wissel op jullie gezin. Ja, dat wel, ja. Maar je probeert positief te blijven. En, uh, maar ja, na zoveel jaren wordt er wel iets minder. Ja. En, uh, nu er dan zo'n bevolkingsonderzoek uh, hier in Herpen. Wat vinden jullie daarvan? Uh, ja, ik vind het wel goed, ja. Want misschien worden er nog dingen ontdekt die nu niet ontdekt zijn. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, ja, het is, het is laat. Hè? 2014 is het, 2008 uh, is het volop begonnen. Het uh, is uh, rijkelijk laat. Het startsein wat nu gegeven wordt, uh, ik vergelijk het een beetje met de Formule 1. De, de, de meeste coureurs hebben al twee banden wissels gehad voor het uh, startsein is. We weten niet eens hoeveel mensen eraan dood zijn gegaan. Kwart over zes hebben wij een, een, een overzichtje uitgezonden. Daar werd het getal 25 bij genoemd. Sommige mensen hebben hartfalen, uh, of andere, waardoor ze ook zijn overleden aan een hartaanval. Terwijl misschien de oorsprong die q cours is geweest. We weten het niet eens, hè? Nee, dat is niet bekend. Uh, ja, 25, daar weten ze zeker van dat het door Q-coorts is. Maar alle anderen, ja, dat is gissen. Nee. En u weet ook niet dat u er ooit toch helemaal vanaf komt? Uh, mijn hoop is een beetje uh, vervlogen. Ik, uh, ik denk niet dat ik nog ooit uh, helemaal gezond word. Straks horen we meer ook over wat Q-support voor deze mensen kan gaan doen. Het LOS Radio 1-journaal. Verschillende kabelbedrijven waarschuwen dat het televisiesignaal binnenkort kan worden verstoord. Oorzaak? Het nieuwe 4G-netwerk voor mobiele telefoon. Televisiekijker Ben van het Slot uit Harderwijk kan sindsdien lingo wel vergeten. Dan krijg ik allemaal uh, strepen en blokjes. Allemaal blokjes komen er dan uh, in beelden staan. En dan gaat hij ook uh, krassen. Krrr, dat, dat soort geluiden ga je horen. Nederland 1 hebben we opstaan. Zonder HD op het moment, maar dat ga ik nu even doen. Nu staat hij op 401. Nou, blijft uh, behoorlijk zwart. Ja, hij blijft zwart op het moment. <laughs> er is nu weer wat aan de hand. Terwijl we nu lingo hadden moeten zien. Ja, inderdaad. Even twee kijken. Toen ik deze nieuwe televisie kreeg, dacht ik, nou, dat, dat is een mooie televisie. En uh, ik, ging, ik zat te kijken en ik denk: ga ik hier op HD, want dat, die mogelijkheid was er. En toen kreeg ik allemaal blokjes. 4G is de oorzaak ervan. Maar wanneer uh, hebben ze dat u verteld, van het komt daardoor? Nou, Vrij in het begin, want ik ging klaren natuurlijk. En toen zeiden ze tegen u? Ja, dat kan waarschijnlijk wel aan de kabel leren. Dus uh, toen ben ik dus ga gaan vervangen. Hoeveel heeft u dat nou gekost, al die nieuwe kabels? 30 euro. Dus dat is een belachelijk voor woorden dat uh, de KPN zegt van... Uh, uh, we gaan er 4G uitrollen en uh, de, de mensen zitten met de problemen. Ik wil u niet uh, ongerust maken, maar de 4G-netwerken van T-Mobile en Vodafone... Die komen er ook nog aan. Die komen eraan. Ja, daar zitten we dik in. Dan krijgen we nog meer storingen. Waarschijnlijk dat het daarvoor komt. Hoe vaak bent u nou naar de overkant? Want daar zit uw kabelbedrijf toevallig. Hoe vaak bent u daar nou geweest om dit uh, aan te kaarten? Uh, drie keer. Kai Haardenwijk, goedemorgen met Nasja. Hallo, goedendag. Ah. Ik was net bij meneer Van het Slot. Ja. Gingen we Nederland 1 kijken naar D. Deed het niet vanwege 4G, hoe kan dat nou? Uh, 4G-netwerk, uh, het zijn frequenties die door de lucht zweven. En doordat je dan uh, straling hebt, dat straalt dan in op een uh, slecht afgeschermde coax-kabel. Ja, en je kunt het testen als je deze storing hebt, heb je dat ook op kanaal 97. Dat is SLAM TV. Dat zit op dezelfde frequentie. Want 4G-netwerk heeft te maken met de frequenties. En uh, nou ja, een aantal Turkse pakketten die hebben dat ook. Dus als je die ook kan ontvangen, heb je daar dezelfde storing op. En dan legt u uit, ja, dat komt door het 4G-netwerk, uh, daar kunnen wij niks aan doen. Hoe reageren mensen dan meestal? Uh, dan worden ze eigenlijk een beetje boos dat uh, zomaar iemand dat mag doen... en dat in gebruik mag ma uh, nemen. En dan, uh, ja, dan ga ik dus uitleggen van dat het aan hun eigen bekabeling ligt... en dan uh, hebben ze daar weinig begrip voor, want het was altijd goed...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 Voor 80% gedaan, alleen het laatste stuk kan ik niet bij. Zit ja, in de het... muren? ja, in de plavons. zit dat. Kunt u die toch nog uh, op een of andere manier vervangen? Ja, maar dan komt wat in zicht te zitten, dat vind ik niet zo mooi. Maar als ik uh, echt uh, uh, ja, ziek van word, lijkt het zo zeggen, populair woord te gebruiken, dan, uh, dan ga ik het doen. Absoluut. Tja, Anders kun je geen lingo meer kijken. Ben van Slot hoorde u tegen verslaggever Nick Wouters. als de kabelaars verwachten... dat de problemen de komende jaren gaan toenemen... als steeds meer mensen ook dat 4G gaan gebruiken. AMB Verkeersinformatie, John Sahoka. We kunnen nog spreken van een normale spits, in totaal 35 kilometer. Meestal staan rond Amsterdam. Enige opvallende file in, in het zuiden van het land tot een ongeluk. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Er staat tussen Nederwit en Afritbuddel 5 kilometer. En inmiddels zijn wel alle reestoken weer vrijgegeven. De weekend zit erop in Sochi. Met grote successen natuurlijk voor de Nederlandse schaatsers. Nederland staat tweede in de medaillespiegel. Ik zag nog voor de Verenigde Staten zelfs. Ha. Goed bewaren die lijstjes. Martijn van de Wiel in Sochi. Goedemorgen. Nog steeds wel voor jou. Ja morgen. zeker. Nog steeds goedemorgen. Jij loopt daar op nee. en neer tussen de verschillende locaties. En ziet ook de fans. Hoe vinden ze ja. het? Nou, ik heb geen klacht gehoord, nee, vooral van natuurlijk heel veel horrorverhalen over hoe het hier allemaal eraan toe zou gaan. Maar nee, de security is natuurlijk wel iets wat soms wel tijd kost. Maar die Nederlandse fans die ik gesproken heb dit weekend, die waren eigenlijk allemaal heel erg tevreden over hoe het geregeld is. Overigens, de meeste dat zijn sponsorrelaties of vrienden en bekenden van de schaatsers. De echte schaatsfans die zelf heel veel geld hebben betaald om hier naartoe te komen, die zijn in de, in de minderheid. En ja, ook die zijn tevreden over, over dat, hoe dat hier verloopt. En de sfeer op de schaatsbaan? Ja, dat, dat is wel even wennen. Het is uh, ja, een splinternieuwe hal die ook nog eens heel groot is... en waar je best wel ver van het ijs af zit. Dat, dat is even wennen. Wat ook erg wennen is, is dat er ontzettend veel Russen zitten... op die tribunes, die niet allemaal specifiek voor het schaatsen komen... maar wel bloedfanatiek zijn als het gaat om, uh, om hun eigen schaatsers uh, uh, aan te moedigen. Ja, en dat is voor het Oranjefeest dat het altijd was... wel eventjes, uh, eventjes wennen. Uh, en dat bepaalt ook wel een beetje de sfeer in die schaatsen... Het bier, dat was ook moeilijk uh, te vinden. Je zou denken in Rusland, uh, ja, daar heb je misschien een ander beeld bij. Maar dat is een beetje verstopt. Dat zit in witte, ondoorzichtige koelkasten. En dan moet er een speciale sleutel komen. Dat, dat wordt niet echt uh, ja, geprezen gedeeld. hier bij de verkoopsteentjes. Dus op de zaterdag hadden heel veel Nederlandse supporters nog geen bier gevonden. Pas op zondag uh, drongen door waar je dat dan kon krijgen. Is ook een beetje sfeerbepalend. En ja, kleintje pils is er nog niet. Die komen pas uh, later hier naartoe. YMCA werd overigens wel door de DJ al gespeeld afgelopen zaterdag, dat heb je gehoord. Maar in plaats van Kleintje Pils hadden de Russen een eigen orkest folkloristische Russische muziek. En uh, ja, dat is even wennen, maar uiteindelijk vonden de Schaatsfans dat ook prachtig. Luister maar. Het is Kleintje Pils niet, hè? van die mooie danseressen. we missen ja, ze wel een beetje hier. Ja. Ja, ja. Het is dit geen mooi alternatief? Ja, dat wel, dat wel. Maar dan moeten ze ook tijdens de wedstrijd even klink blijven spelen. Maar dat doen ze niet. Ja, ja. Je bent al flink ingeburgerd. Wat zei je? Je bent al flink ingeburgerd. Ah, dat is fantastisch jongens. Het is een pato-feest. Ik neem aan dat dit was nadat het bier was gevonden... <laughs> dat heb je goed gehoord. En ja, wat natuurlijk ook enorm helpt bij die tevredenheid van de Nederlanders. Dat zijn al die medailles. Ja, dan, dan is het meteen een succes, hè, de lange reis. Ja, en dan is Poetin langs geweest. Dat is natuurlijk het nieuws van gisteravond. Uh, Matthijs, wat, wat heb je ervan van meegekregen? Hoe is dat aangekomen? Ik was er zelf niet bij in het Holland-Heinekenhuis. Er was opeens wel heel veel security, hoorde ik. Dus mensen voelden dat een beetje aankomen. Maar het was een verrassing. Ik kan je dus niet vertellen hoe die ontmoeting was. Ik hoor wel de commentaren hier. Onder meer van onze man die er echt verstand van heeft. Onze collega-correspondent David Jan. En die ziet het echt als een bedankje van Poetin aan Nederland... voor het feit dat wij wel die zware delegatie naar de openingsceremonie hadden gestuurd. Een knuffel lees maar een verhaal op de site. Heeft het al, ja, Lees maar zijn een verhaal op de website zo dadelijk. Met een mooie analyse van uh, dit bezoek aan het Holland Heinekenhuis binnen dat vriendschapsjaar. Ja, dan, we gingen natuurlijk uh, lang over zaken die niet af waren. Daar heb je ook al over verteld voordat de officiële opening daar was. Heeft het nog invloed op het verloop? Nou niet wat jullie zien als je op tv uh, het bekijkt. Uh, neem ik aan is ook jullie ervaring dat het er fantastisch mooi uitziet. En het contrast is wat dat betreft wel enorm groot... Tuss tussen wat de wereld op televisie te zien krijgt... en wat er achter de schermen nog gebeurt. Want daar is nog niks af. Daar zit nog steeds één grote modderboel. En dat contrast was het grootste wat ik gisteren zag in de bergen... bij dat sloopstijl. Prachtig op televisie, die witte pieces... met die prachtige jumps van die snowboarders. Ja... Precies binnen het blikveld van de camera ziet dat er geweldig uit. En daarnaast is het een bende, daar ligt het bouwpuin... daar liggen de spullen nog van de bouwwerkzaamheden... daar is het modder, in plaats van witte sneeuw. Dus wat dat betreft zijn het echt spelen die op televisie er prachtig uitzien. Maar daarbuiten, uh, ja, we moeten maar kijken hoe dat er straks, uh, wat daar straks mee gaat gebeuren. Of dat ooit nog wel wordt afgebouwd, vraag je je af. Goed, Martijn van der Wiel in Sutsi. Daar ben jij dan voor, voor die dingen buiten het beeld. Dank je wel. Kenia leeft nog steeds in angst voor de aanslagen van Al-Shabaab... maar toch zijn er een paar muzikanten die publiekelijk de terroristen tot de orde roepen. Dat straks. Mike in de mechanics. In Kenia waarschuwt de regering voor nieuwe aanslagen van terreurbeweging Al-Shabaab. Een van de weinigen die het in het openbaar op durft te nemen tegen de terroristen is de rapper Sheen Akjaar. En dat doet hij met gevaar voor eigen leven. Correspondent Koert Lindijer zocht hem op en kwam ook de Nederlandse zangeres en presentatrice Leonie Jansen tegen. Leonie Jansen, wat ben je hier aan het oefenen? Ik zie een koor, ik zie Somalische rappers. Er is een, uh, een heleboel soorten muziek bij elkaar, hè? Ja, het, is een, het is een Somalische groep en uh, vijf Keniaanse zangers en zangeressen. En We hebben gisteren samen een nummer gemaakt en dat nummer dat wordt op 21 september uitgevoerd op de Dag van de Vrede met het grote metropool Nederland. Al-Shabaab, Al-Qaida, Weyan... Wajaha Kusup, een nieuw begin in het Somalisch, heet de groep waarmee Leonie Janssen in Nairobi aan het oefenen is. Een heel bijzondere rapgroep, want deze Somalische vrouwelijke en mannelijke artiesten nemen het op tegen de terreurgroep al shabaab De groep die delen van Somalië onveilig maakt, maar bijvoorbeeld ook in Kenia vorig jaar het shoppingcenter Westgate bestormde. To create the, a lot of songs anti-terrorism, anti-Shabab. Wij hebben een heleboel songs gemaakt tegen terrorisme, tegen al Shabab, zegt Shein Akiar, de dichter van Woyaha Kusub. Please don't follow the Shabab, because if you die, you never get, you never go, brothers. You will go hell. You never get women. Wij vertellen Somalische jongeren. Alsjeblieft, volg Al-Shabaab niet. Als je sterft als terrorist, kom je niet in de hemel. Het is niet waar wat Al-Shabaab belooft... dat je veel vrouwen in de hemel zal krijgen. Dat is onze U houdt niet van Al-Shabaab, maar Al-Shabaab houdt niet van u. Wat heeft Al-Shabaab tegen u gedaan? 2007, ze probeerden me te but... In 2007 probeerde Al-Shabaab me te vermoorden, maar God beschermde me. Ze schoten vele kogels op me af, ik raakte gewond en lag een half jaar in het ziekenhuis. Als wij stoppen met onze muziek tegen Al-Shabaab, dan zullen de terroristen winnen als wij doorgaan. Zullen wij zegen vieren? Muziek voor de vrede. En misschien zijn artiesten ook wel veel gevoeliger voor vrede en het verdriet dat oorlog veroorzaakt. Nou, wat mij altijd ontzettend opvalt en ontroert, is. Hoe bereid mensen ze zijn met elkaar te gaan werken als muzikant. En hoe ze het altijd over zinnige dingen hebben. En altijd iets van verbinding tot stand proberen te brengen. Correspondent Kurt Lindeijer in gesprek met Leonie Jansen. En de rapper Sheen Akjaar. Beloft een spannende week te worden voor minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Er zijn een heleboel vragen gesteld door uh, de Tweede Kamer. En die ga ik uh, de komende dagen heel rustig beantwoorden samen met collega Janine Hennis. Gaat hij dinsdag doen. Joost Vullings analyseert en kijkt vooruit. Na half acht. Hallo, mrs. Natasha. This sketsar is ochtje. Yes.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 Management Drives. Mastering Leadership. Dit is Radio 1. Half acht het NOS-journaal Jan van der Putten. Door uitbreiding van 4G-netwerken kan het tv-signaal van sommige zenders gaan storen. Daarvoor waarschuwen verschillende kabelbedrijven. En dat komt doordat 4G deels dezelfde frequenties gebruikt als sommige tv-zenders. Dat leidt nu al tot klachten in Harderwijk en Veendam.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 Burgers zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan betalen aan de waterschappen... terwijl boeren daar juist minder aan kwijt zijn. Dat meldt het tv-programma Nieuwsuur. Sinds 2000 zijn boeren 65 miljoen euro minder gaan betalen... en burgers 650 miljoen euro meer. D66 en de SP willen nu opheldering van minister Plasterk. En de jaarlijkse oefening van het Zuid-Koreaanse en de Amerikaanse leger... gaat gewoon door, ondanks protest van Noord-Korea. De oefening begint over twee weken. Zuid-Korea en de VS zeggen dat de operatie niet provocerend is. Maar Noord-Korea noemt de oefening een opmaat naar oorlog. En dat zijn de hoofdpunten. Marco Verhoeven bij Weerplaza.nl. Marco, wordt het nog wat met dat weer vandaag? Nou, het is maar net wat je hebben wil, dus wat dat betreft kan ik daar ja op zeggen... maar ik kan ook rustig nee zeggen. Het is, het is eigenlijk niet zo heel veel vandaag. Het is niet heel slecht, maar het is ook zeker niet heel goed. Een beetje wisselend bewolkt beeld met soms een klein beetje zon... maar vaak toch grijze luchten waar we tegenaan kijken. En heel af en toe valt er ook eens een keer een klein beetje regen of motregen. Het zijn zeker geen grote hoeveelheden. En dat is veranderlijk ten opzichte van de dagen die we gehad hebben. En ook de dagen die nog gaan komen, er staat niet al te veel wind. Goed. Maar is het dan op maat voor een grijze week of... Kan het nog beter worden? Het is vooral een opmaat voor een heel wisselvallige week. Want die wind die speelt de komende dagen gewoon weer een steeds belangrijkere rol. Vooral in het westelijk kustgebied waait het uh, vaak wel uh, krachtig of hard. Windkracht 6 tot 7. En dan kan er eens een keer een uitschieter naar een windkracht 8 bij zitten. En verder gaan er ook weer storingen overtrekken. En dat betekent dat het van tijd tot tijd regent. Tussendoor is het dan af en toe wel droog met een klein beetje zon. En de kans erop is wat groter morgenochtend en ook woensdagochtend. Marco, we hoeven tot over een uur. AABB verkeersinformatie John Sohoka kilometer files de normale ochtendspits. Twee opvallende files. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Er staat na een ongeluk bij Weert Noord nog vier kilometer. Wel zijn alle reisstroken weer open. En op de A58 vanuit Breda richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Oorschot. Daar staat vijf kilometer file. Maar ook daar zijn inmiddels alle reisstroken weer vrij. Dankjewel. Een pijnlijk referendumuitslag dit weekend in Zwitserland. Er komen strengere immigratieregels voor Europese Unie-burgers tot ongenoegen van Brussel.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 Minister Plasterk vecht voor zijn politieke leven. Vandaag stuurt hij een brief aan de Tweede Kamer... over het verzamelen van metadata van telefoonverkeer... door Nederlandse veiligheidsdiensten. Morgen is het debat. In Den Haag is Joost Vullings. Joost, premier Rutte mengde zich het weekend vanuit Sochi in het debat. Wat heeft hij gezegd? Ja, hij zei eigenlijk van ik heb de verwachting dat, dat minister Plasterk dinsdag goed uit het debat gaat komen. Hij zegt ik heb veel vertrouwen in het debat en ja, hij Plasterk gaat hele goede antwoorden geven. Kortom, ja, volop steun van de premier voor zijn minister en hij straalt een hoop vertrouwen uit over de goede afloop van het debat. Kortom, hij is goed voorgeprogrammeerd als een robot? Nou ja, dat, dat, dat moeten we nog maar afwachten. Maar in ieder geval, het is, het is wel opvallend dat in geval alle, alle ministers... Uh, en alle coalitiemensen ook allemaal zeer veel vertrouwen hebben... in, in de afloop van het debat. En, en ook allemaal zeggen van, ja, kijk, er zijn dingen misgegaan. Dat zal echt wel blijken. Maar ja, uiteindelijk zijn dat geen dingen waarvoor een minister doorgaans moet aftreden. Nu is het zo dat de Tweede Kamer erover gaat en niet die minister zelf. Maar de mensen die het verhaal kennen, ja, die zeggen allemaal van... ja, dit is, er, er zijn geen rampzalige dingen gebeurd. Ja, toch heeft die tegenstrijdige uh, zaken gezegd. Joost, de ene kant uh, hebben de Amerikanen het gedaan. Later bleek dus onlangs bleek dat Nederlandse Veiligheidsdiensten zelf die data hadden verzameld. Wat zou dan de verdedigingslijn nog kunnen zijn? Sorry, je vraag viel even weg. Kan je me heel even herhalen? Ja, hij heeft tegenstrijdige zaken gezegd. Eerst zijn het de Amerikanen, dan zijn het de Nederlanders zelf geweest... die die data hebben verzameld. Wat zou dan de verdedigingslijn kunnen zijn? Nou, je het hebt over, over dat verzamelen van de data. Dat is het enige dat ik kan verzinnen... dat eh, toen het over de Amerikanen ging, zou het gaan over telefoonverkeer hier... Uh, en, en nu blijkt dat wij die data inderdaad zelf hebben verzameld. Maar dan gaat het niet over telefoonverkeer hier... maar over zeg maar, telefoonverkeer in Afghanistan. Dat zijn toch twee andere dingen. Kijk, dat, dat, dat is het enige waarvan ik denk, nou, daar, daar, daar is nog wel een uitleg voor, maar waarom is er van zeggen pas vorige week uh, is de informatie naar de Kamer gekomen en uh, wat wist hij eigenlijk en op welk moment wist hij? Dus wat dat betreft zijn er nog wel heel veel uh, ja, punten die openstaan en die uh, ja, uitgelegd moeten worden. Dat merk je ook aan de, aan de oppositie. Ik bedoel, daar zijn ze al uh, ja, sinds vorige week woensdag de messen aan het slijpen en die zijn inmiddels echt vlijmscherp. Ja, en die hebben echt niet het idee dat wat er gebeurd is, recht is te praten. Dus wat dat betreft is de, is de discrepantie tussen het kabinet... waar men denkt van nou, dit moet wel goed komen. En de toon bij de oppositie, ja, dat loopt echt mijlenver uit elkaar. Dus ja, vandaar, vandaar dat ook iedereen uitkijkt naar die brief... die vandaag gaat komen van minister Plasterk. Want dan maken we voor het eerst kennis met het verhaal van de minister. Zal dit de rest van de week overschaduwen? Want er komen ook nog twee belangrijke wetten voorbij. Ja, dit is natuurlijk, uh, nou ja, vandaag krijgen we de brief, uh, woensdag uh, of dinsdag het debat, morgen dus. Nou, daar wordt er woensdag nog wel over na, nagesproken. Maar inderdaad, dinsdag is er bijvoorbeeld in de Eerste Kamer een, een hele belangrijke wet, de jeugdwet. Een grote hervorming, de jeugdzorg, daar worden de gemeentes verantwoordelijk voor. Nou, dat, dat, dat is echt een hele grote wet. Normaal zal er veel aandacht voor zijn, zal deze week minder zijn. Maar goed, uh, ja, zo, zo gaan die dingen in Den Haag. Maar dan hebben we ook nog de wet, wet uh, werk en zekerheid. Kom maar even in de war. Dus dan moet minister Asja nog even aan de bak. Ja, die, die moet woensdag en donderdag aan, aan, aan de bak. Dat is een, ja, een hele grote hervorming van dit kabinet. Dat is de wet waarin uh, de WW-duur verkort gaat worden. Die gaat van, van 38 naar 24 maanden. En de opbouw van de van je ww rechten gaat voort dan ook een, een stuk langzamer. Uh, het gaat ook over het ontslagrecht, dat gaat veranderen. En de positie van flexwerkers wordt beter beschermd. Echt een hele grote her hervorming. Komt voort uit het sociaal akkoord. Maar goed, er is ook een, een, een herfstakkoord weer gesloten... met de drie bekende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en de SGP. Nou, die gaan deze wet sowieso steunen. Dus uh, politiek gezien moet dat allemaal goed komen. Maar als die wet wordt aangenomen... kan het kabinet wel weer een, een grote hervorming bij zich. Joost Vullings hou ons op de hoogte deze week van alles wat er in Den Haag gebeurt. Dan de sport met Gio Lippens. Gio, goedemorgen. We gaan goedemorgen. natuurlijk ook met jou even herhalen dat we al vier medailles hebben. Twee gouden, zilver en ja. brons. En dan, dan zijn we altijd heel erg, uh, uh, gaan we er prat op om te zeggen... is dit een opmaat naar geweldige spelen? Gaat dit zo door? Nou ja, weet je, het is soms is het echt een kwestie van flow... Uh, zoals ze dat zo mooi zeggen in de sport. Als het in het begin meezit en uh, alles lukt in één keer... Ja, dan zouden het wel eens inderdaad hele mooie spelen kunnen worden. Net zo goed als wanneer het andersom is. Stel je voor, zo'n eerste race, daar, dat mislukt helemaal. Uh, de prestaties komen niet op de manier zoals iedereen dat verwacht heeft. Ja, dan, dan zet dat wel een teneur, een toon voor de rest van het uh, toernooi. En wat dat betreft, ja, beter kon het niet beginnen. We, hè, uh, als, als klein wintersportland... hoewel, met schaatsen zijn we natuurlijk het grootste wintersportland staan voorlopig eventjes na deze twee dagen... tweede in het medailleklassement achter Noorwegen. Die hebben het vooral gehaald in de sneeuw. En uh, ja, wel voor Amerika, voor Rusland. Maar goed, dat gaat allemaal nog wel veranderen. Want uh, die landen gaan natuurlijk pakken met uh, medailles pakken... op, uh, op andere onderdelen. Hm. Maar voorlopig gaat het wel heel erg goed. En we krijgen nu weer die 500 meter vandaag. Ja, en je hoort het aan alle kanten, het gonst weer. Michel Mulder, de wereldkampioen sprint, zou zomaar goud kunnen pakken. En ook Jan Smekes en Ronald Mulder, noem ze allemaal maar op... Dat zijn allemaal ja, potentiële medaillekandidaten. Dus het zou zomaar door kunnen gaan. Ja, dat helpt natuurlijk wel. Je een goed begin. Dan, dan is de sfeer goed. En dat zou echt tot betere resultaten kunnen leiden. Er, er, dat is altijd iets vreemds in de sport. Hè. Ik bedoel, het is in het verre verleden al gezegd. Hè, de magische krachten in de sport. Eh, als op het moment dat er iets in dat kopje omgaat bij sporters. Als ze in zo'n Olympisch dorp zitten en ze zien anderen terugkomen met medailles... ja dan ontstaat er toch een soort hosanna stemming. En, en als dat echt een beetje op die hele ploeg overslaat... Dan, uh, dan zou het wel eens heel erg mooi kunnen worden. Maar goed, laten we ons nou vooral nog niet rijk rekenen. Want we zijn nog maar net begonnen. Maar wat er nu al staat, hè, met name die 1, 2, 3 op de 5 kilometer... waarbij overigens ook weer kanttekeningen worden gemaakt hè, door de Noren. Ik weet niet of je het verhaal hebt meegekregen. Maar ja, wordt dan wordt er gezegd van de dopingcontroles in Nederland... Uh, die zijn er veel te weinig, enzovoort, enzovoort. Goed, er wordt heel rustig erop gereageerd door die sporters. Iedereen, alle schaatsers in Nederland zeggen dan van... nee, het ligt aan ons systeem. Wij moeten ons kapot concurreren voordat we überhaupt naar de Spelen moeten. En dat, dat, dat maakt toch echt een topsportkwaliteit. Een to, topsportmentaliteit geeft dat uh, op het moment dat je naar de Spelen gaat. Nog even terug naar eigen land. Uh, voetbal, Ajax heeft punten verspeeld. Ja, het is, de Eredivisie is een soort uh, tombola. Je gooit er een paar balletjes in, je draait eens een keer... en je kijkt wat eruit komt. En iedere keer is het resultaat weer anders. Uh, Ajax leek toch redelijk onbedreigd op weg naar uh, de titel. De vraag was wanneer komt die titel. Ja, en dan uh, spelen ze gewoon echt uh, gelijk. Ja, en dat is dan toch wel... Een, uh, ja, en dan ook nog bij Peck Wolle, dat het trouwens perfect Pardon, doet. En dan, dan ook nog bij Peck Wolle. Ja, maar ik bedoel gewoon, laten we eerlijk zeggen, op papieren middenmotor, maar je weet wat het is. Uh, maar ja, Zwolle, wou ik net zeggen, hè? Ik, ik wou ja, jullie een compliment geven daarin, Zwolle. Negen uh, <laughs> punten uit drie wedstrijden, er komt er nu eentje bij, dus tien punten uit vier wedstrijden. Die doen het gewoon geweldig. Maar Ajax hoort natuurlijk als kampioenskandidaat gewoon te winnen en, en, en doet dat niet. In het begin uh, inderdaad uh, veel kansen voor Ajax, meteen uh, al een doelpunt. Uh, en daarna dan, dan lijkt het op een of andere manier stroef te lopen. Afgelopen week tegen FC Groningen hetzelfde verhaal... maar Groningen verloor op de valreep. Uh, tegen FC Utrecht vorige week, gelijk spelletje. Ja, er komt een klein beetje ruis op de lijn. Uh, en als je dan kijkt naar die Eredivisie... Ajax staat nog steeds ver voor hoor, op FC Twente. Dat zijn uh, vijf puntjes, maar Twente heeft nog een wedstrijd uh, te goed. Dus dat kan nog dichterbij komen. Maar ook Twente verspeelde punten. Uh, eigenlijk waren gewoon Feyenoord... Ja, dat was eigenlijk de grote winnaar uh, als je kijkt naar de top vier van het klassement in de eredivisie. Want alles wat erachter zit, begint bij Herenveen. Ja, dat zijn dan de subtoppers. Die doen op papier in ieder geval niet meer mee om het kampioenschap. Maar je weet het gewoon nooit in Nederland. Geo Lippens over de sport. Dankjewel. Tot morgen. Tot morgen. Op het filmfestival van Berlijn ging afgelopen weekend... The Monuments Man in première. Die film gaat over een bijzondere Amerikaanse legereenheid... die door de nazi's geroofde kunst moet vinden, beschermen... en teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaren...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 Maar The Monuments Man staan voor de ongelooflijke taak... om die kunstwerken te beschermen of terug te vinden als ze zijn ontvoerd. The Monuments Man is een oorlogsfilm... maar met heel weinig vechtscenes, zijn weinig bommen of granaten. Het gaat over mannen die op zoek zijn naar gestolen kunst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 Vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen en het hele interview met George Clooney... en veel meer over de film The Monuments Man ziet u op onze site nos.nl verkeersinformatie naar de ANWB, John Zagokka. We kunnen nog spreken van een vrij normale ochtendspits... met in totaal 115 kilometer. De meeste files staan rond Amsterdam en in het zuiden van het land. De meeste vertraging heeft verkeer door een ongeluk op de A50... Os naar Arnhem. Daar staat bij knoop het e 5 kilometer. En daar is de linkerrijks ook dicht. Het NOS Radio 1-journaal. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on a wedding ring.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 There. and we'll never be royal It's a run in our blood that kind of looks just aim for us. We crave a different kind of blood Let me be your ruler. ruler. You can call me Queen Bee and be out. Let me live that fantasy. Lordy Royals. De krappe meerderheid van de Zwitsers vindt dat er strengere regels moeten komen voor de immigratie van burgers uit de EU. Blijkt uit een referendum opgezet door de Nationalistische en Conservatieve Zwitserse Volkspartij. In de praktijk zou het onder meer betekenen dat er een einde komt aan het vrije vervoer van personen tussen de EU en Zwitserland. We gaan over praten met de hoogleraar Migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Kees Groenendijk, goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt dat vandaan, dit gevoel van de Zwitsers, weet u dat? Ja, de Zwitsers denk ik dat je moeilijk over kan spreken. Nou ja, een kleine meerderheid. Hè? Ja, maar uh, bij uh, vorige referenda heeft een duidelijke meerderheid voor, uh, van de Zwitsers gestemd... voor uh, binding van uh, Zwitserland aan de Schengen-regels. Dus het uh, maakt duidelijk dat er, dat er in Zwitserland als in veel andere Europese landen... Ja, heel verschillend wordt gedacht over migratie en, en de gevolgen daarvan. Wat is hun probleem? weet Kunt u dat uitleggen? Uh, wat, ja, de dienstenprobleem. Nou ja, van de mensen die dus voor dit voorstel waren. Want zij vinden dat er te veel buitenlanders in Zwitserland wonen. Ja, en dan denken ze met name aan, aan uh, uh, Duitsers en Fransen. Want dat zijn de grote groepen die, uh, die, in, Zwitserland, uh, die in Zwitserland werken. En uh, dat is ook meteen de kern van het, uh, van het probleem. Dat uh, uh, met name in, in, in de. Uh, regio's rond Basel en, en Genève, daar werken uh, ja, honderdduizenden grensarbeiders. En, uh, dat zou dus voor de, uh, Zwitserse economie een enorme slag zijn als, uh, als dat uh, vrij verkeer over de, de Zwitsers-Duitse en Zwitsers-Franse grens, uh, stopgezet zou worden. Nou, ja, dat gebeurt dus waarschijnlijk. Wat betekent deze uitslag voor de relatie van Zwitserland met de Europese Unie? Nou ja, dat voorlopig geen sprake zal zijn van een, van een verdere, verdere toenadering. Maar uh, of het echt gaat gebeuren, dat is nog maar helemaal de vraag. Want uh, Zwitserland heeft in, in, in 1999, na, na zes jaar onderhandelen... zeven verdragen met de EU gesloten. Waarbij eigenlijk bijna het hele pakket van de EU-regels overgenomen is. Maar een van de afspraken daarbij was dat... Uh, als Zwitserland een van de zeven verdragen al op zou zeggen... alle andere zeven ook vervallen. Dat is de zogenaamde guillotine-clausule. Dus de consequenties van Zwits voor Zwitserland van het, het invoeren van quota... Die, die haak staan op het idee van, van vrij verkeer... en die dus niet tegelijkertijd... je kan niet tegelijkertijd en quota hebben en vrij verkeer. Dat, dat betekent dus dat, dat dan ook alle... Andere verdragen die, die Zwitserland ge, gesloten heeft met de EU en waar ze economisch enorme voordelen van hebben, vrij, vrij handel met, met de, de 28 EU-lidstaten, dat die ook vervallen. Maar dan hebben ze hun hoofd vrijwillig uh, onder die guillotine gelegd, want de regering heeft gezegd: dit referendum is bindend. Uh, ja, dat uh, dat is uh, dat is Zwitserse uh, staatsrecht. Uh, maar ze zullen dus nu met moeten onderhandelen. De de, de de meerderheid van de Zwitserse bevolking heeft een een probleem op het uh, op het bordje van de regering gelegd en die zal dus nu moeten gaan onderhandelen met uh, met de, de Europese Unie uh, en en gaan vragen of er uh, of de regels veranderd kunnen worden. Maar de kans dat ze dat lukt die is echt be betrekkelijk klein. Dat heeft uh, commissaris Redding, die uh, binnen de Europese Commissie... hier verantwoordelijk voor is, ook van tevoren al aangegeven. De Zwitsers kunnen niet de krenten uit de pap kiezen. En, ja. en uh, de EU is belangrijker voor Zwitserland dan Zwitserland voor de EU. Ik kan deze kwestie ook een discussie op gang brengen binnen de EU. Want er zijn ook landen zoals Groot-Brittannië... die alle verdragen en afspraken met de Europese Unie... ook ter discussie willen stellen. Dat, dat kan zeker, maar ik denk eerder in averechts uh, richting... De, de meeste grote lidstaten, uh, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Polen... maar ook uh, alle nieuwe uh, lidstaten... Uh, die zijn uh, moordekjes tegen het openbreken van uh, de, de regels over het vrij verkeer... Uh, alle lidstaten moeten instemmen voor een verandering, met de verandering uh, van de verdragen met, met Zwitserland. Dus de, de kans dat dat gebeurt is betrekkelijk klein. En misschien zal de Britse regering de, de uitslag van het Zwitserse referendum... Uh, thuis in de binnenlandse politiek misschien als, als steun kunnen gebruiken. Maar ik denk dat bij de, de andere, veel andere, en ik denk eigenlijk bijna alle andere lidstaten... Uh, en bij de Europese Commissie het, het averechtseffect averrecht, het heeft... Het, het vasthouden aan de regels en zeker niet uh, die regels gaan veranderen... voor een staat die niet eens een lidstaat van de EU is, dat die heel klein is. Maar is het wel een thema, dat speelt meneer de Dijk. Want ik kan me ook voorstellen dat de PVV zomaar zoiets uh, zou kunnen bedenken of omarmen. Ja, ik, ik denk dat het probleem van de wat de Zwitserse regering nu heeft... een goed voorbeeld is van wat er zou gebeuren... als de politici die uh, hun zin zouden krijgen... die zeggen dat Nederland de EU zou moeten verlaten... en dan over betere voorwaarden met de EU zou moeten uh, gaan onderhandelen. Ja, Nederland zou dan worden als een, uh, als een kleine speler... die het, het voetbalveld boos verlaat en vanaf de lijn gaat roepen... dat de spelregels veranderd moeten worden... Uh, en, en dat hij alleen de krent uit. Pap wil hebben, de reactie van de anderen zal zijn uh, ja, wat de Britten noemen: een cold shoulder uh, en niet solidariteit en sympathie met dat standpunt. Ja. Dus uh, wat dat betreft kunnen die, die mensen die daarover denken zich heel goed spiegelen aan het, het probleem waar, zit, waar de Zwitserse regering nu mee zit. Kees Groenendijk, hoogleger aan migratierecht. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1-journal, mediaoverzicht. Aan de vooravond van het grote afluisterdebat in de Tweede Kamer... morgen eisen twee advocaten opheldering van de geheime dienst MIVD... over de illegale telefoontaps. De advocaten starten vandaag een formele procedure tot inzage... in hun persoonsgegevens, is in de Telegraaf te lezen. Michael Ruperty en Geert-Jan Knoops hebben van bronnen binnen Defensie gehoord... dat vertrouwelijke gesprekken met cliënten zijn afgeluisterd. De Partij van de Arbeid dreigt opnieuw in opstand te komen... tegen het vreemdelingenbeleid van staatssecretaris Steven van Justitie. De partijlid Sander Terphuis bereidt een motie voor... die verbiedt dat asielzoekers kinderen gevangen worden gezet, meldt de Volkskrant. Het is schuwelijk dat kinderen in de cel worden gezet... als ze met het vliegtuig ons land binnenkomen, al dus Terphuis in de krant. De motie moet tijdens het partijcongres van zaterdag... een signaal geven aan de eigen fractie in de Tweede Kamer... en aan de staatssecretaris, dubbele punt... Het opsluiten van kinderen is voor de PvdA onacceptabel. Ondanks duizenden handtekeningen en veel publiciteit... is het Deense activisten niet gelukt het leven te redden... van een gezonde, twee jaar oude giraf. Marius heette die. Het dier werd gisteren, wegens gevaar voor inteelt... in de dierentuin van Kopenhagen, gedood. Gaia Zoo in Kerkrade heeft wel begrip voor dit besluit, meldt L1. De dierentuin in Kerkrade heeft zelfs een half jaar geleden... nog een hert laten inslapen, omdat er geen plek meer voor was. De Bulgarian hertensoort. Dat is ook een gecoördineerde hertensloot. En daar hebben we ook samen met de standboekhouder, de, de coördinator, uh, overleg gepleegd. En besloten om een, om een dier uh, te utiliseren. Ja, voor die chiraffe hoort u laten deze uitzending nog meer. Het aantal meldingen van burenoverlast is het afgelopen jaar fors gestegen, schrijft AT5. Van 900 in 2012 naar 1100 meldingen in 2013. 22% erbij. De klachten lopen uit een van kinderen die lawaai maken... een televisie die te hard staat tot een hek... dat iets te ver in de tuin van de buren staat. Volgens een buurtbemiddelaar is de crisis ook hier een van de oorzaken. Mensen zijn toch wat licht geraakter door de crisis. Het mobiel parkeren rukt op. Uh, ergens is het een degelspraak, maar het zal wel. In 102 gemeenten kunnen automobilisten via hun smartphones... Oh, betalen voor een parkeerplaats. Ruim 1 miljoen Nederlanders maakt er al gebruik van. Wat u moet weten, het is makkelijk, maar wel duurder. Meer daarover leest u in het AD. In diezelfde krant staat dat starters aan het sparen zijn geslagen. Uit onderzoek van ING blijkt dat mensen weer een flink bedrag neerleggen bij het kopen van een eerste huis. Dit is Radio 1.